Ja luisteraars, en zo zitten we alweer met het uh, jazzorkest van het Concertgebouw. Met uh, de Session Tunes in de tweede uur ZFM Jazz op deze zondagmorgen. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandberg. En als speciale gast Hans Rijmers. En uh, Hans, wij gaan straks eens eventjes het programma van het komende jaar uh, Jazz in de Krocht even doornemen. Ja. Is dat afgesproken? Dat is een goed plan. Jij hebt al uh, cd'tjes klaarleggen. ...van een... uh, artiesten die daar uh, komen. Ja, goed. Voor een week. Maar ik, uh, je weet, ik ben uh, net zoals jij altijd op zoek naar, uh, naar jazz. En uh, jazz die ik dan het liefst natuurlijk uh, niet heb. En uh, ja, ik kwam eigenlijk weer bij een oude terecht. En dat is Mel I, hij, Ik meen dat hij twee jaar geleden overleden is. Maar hij heeft een, uh, een, een scala van schitterende cd's nagelaten... En uh, nou, ik kwam er weer één tegen. Uh, Live at the Playboy Jazz Festival, het blad. Dus met allemaal blote meiden, natuurlijk. Ik, ja, op de CD is er niks om te zien. Nou, maar, maar dan zie je toch een stuk beter, ja, ja. <laughs> Goed, ik heb een stuk uitgekozen <laughs> van hem. En uh, ja, heel, heel, heel leuk. En dat is een medley. Uh, onder andere: I Had a Craziest Dream Tonight. En uh, ja, dat, dat, kan, dat overkomt ja. mij wel eens ook uh, nee, maar op die, op. Met die, nee, als hij daar ja. in die Playboy de, de club Dan kan ja, ik, dan, ik me dat wel voorstellen Dat ja. hij uh, daar rare <laughs> dromen van krijgt En ja, ja, ja. <laughs> darn That Dream Dus luistert u naar <laughs> meldtour mee Tonight we celebrate the swing era The big bands And what you heard just then was a huge Tommy Dorsey hit Now here are a couple of tunes From the repertoire of the great Harry James And the strangest things appear, what insane and silly things we do. Here is what I see before me vividly and clear as I I had the craziest dream last night, yeah I did, I never drank. Mind of oh mind, it can't understand why you don't care just to change the moon. Tell me that you do Be -ge -ge -ge -ge -ge -ge -ge -be. Say it and make My cray jazzorkest van het Concertgebouw. We hebben net al wat van gehoord en uh, nu weer, maar dit is een hele uh, recente opname. Die is opgenomen in het uh, Paradiso uh, theatertje op 29 mei 2011. Dus verser kun je die bedenken. Maar wat er zo bijzonder aan is dat is de, de solist Ronald Snijders op dwarsfluit. En de, de, de harde kern en de bezoekers van de Krocht die weten nog dat wij daar toch alweer, ik denk twee jaar geleden, mm -hmm. tweeënhalf jaar geleden, een Amerikaanse uh, dwarsflatist hebben gehad, Elie Ryerson. Fantastisch. En daar was iedereen toch, uh, toch lyrisch over. En in, in Nederland zitten wij niet zo Dicht gezaaid Ik zei het al eerder in de clarinetesten en de dwarsfluitisten uh, uh, Benjamin Herman Kan er aardig mee overweg En er zullen best nog wel een paar zijn Maar ik, toen ik dit uh, uh, in handen kreeg Toen had ik zoiets van hoe hebben we deze man uh, Kunnen missen Tijdens uh, programmeren in de krocht dat, ja. dat, dat is heel wonderlijk. Nou Hans. Ja, dus da, daar is weer een schone taak voor, uh, uh, uh, voor Erik weggelegd. Dus hij krijgt dit uh, onder, uh, op zijn bordje geschoven. En dan mag je dat volgend jaar maar eens gaan regelen, denk ik. En dit is een... een de man is geboren en getogen in, in Suriname. En daar staan gewoon fantastische dingen op. En dan praat je toch weer met dat uh, JOC... En als je dan naar de bezitting kijkt, dan speelt hij toch de top van Nederland. Ja. Dus daar zijn we blij mee dat we het orkest hebben. En laten we vooral naar het concertgebouw gaan waar ze spelen. Dan houden we ze vanzelf in stand. En ik... Nou, misschien een keer in Zandvoort. Als er een ja. behoorlijke subsidie uh, afkomt nou, van... Nou uh, ja, ja van de maar gemeente. kijk, nee, ook wel eens serieus overwogen mm -hmm. hè, om, om dat te doen. Maar dan is de krocht te klein. Dan ja. moet je naar de, de sporthal. Dan moet de akoestiek daar goed geregeld worden ja, En die is waardeloos. Dat, ja maar dat, dat kan Daar zijn bedrijven voor Maar dan moet je ook weten van er komt 500 man ja. Die heb je dan nodig Om dat orkest te kunnen betalen mm -hmm. Dan heb je natuurlijk wel een formidabel concert ja. He, Dat is erg goed Maar goed, uh, uh, toekomstmuziek Misschien gaat het nog een keer gebeuren Als de krocht gewoon iedere, uh, uh, Bij ieder concert met 150 man uh, Stijf uitverkocht is dan moet Theo een heleboel bitterballen bakken Dat regelen vanmiddag. we dan vanzelf alweer ik, al ik heb er ook de hele zomer uitgekeken Naar de bitterballen van Theo Er is geen mens die me gelooft Maar het is echt waar <laughs> uh, Het volgende Rita Reis vanmiddag uh, ja, het, is, het is toch wel een icoon ja. en, en op het moment uh, en, en heb ik zoiets ja, Ik vertel dat nu, maar ik vrees dat ik het vanmiddag ook weer ga vertellen Omdat ik niet zo ga anders weten hoe ik het moet doen Maar op het moment dat zangeressen zeggen Of anderen van ik ben gaan zingen. Uh, omdat ik werd geïnspireerd door bijvoorbeeld Rita Rijs. Of door Greetje Kouwveld, Of door... Maakt niet uit wie. Of iets gaat doen. Omdat hij door iemand wordt geïnspireerd. Dan, uh, dan doe je het goed. Ja. Dan... dan... Heb je, ...dan heb je plek verdiend... ...in, in het nou geval wat je doet. Vanmiddag ja, in de, uh, uh, de reis. Even, even, even terugkomen. Wie, door wie wordt ze begeleid? Want dat is anders dan normaal. Ja, de, uh, nou, Johan uiteraard. uiteraard. Uh, uh, Erik. Bas uiteraard. En ik vind het toch ook wel bijzonder. We wilden John Engels graag nog een keer halen. Uh, uh, dus John Engels speelt vanmiddag Hartstikke met leuk. Rita Rijs mee. Hartstikke leuk. En dan zat ik even snel te tellen. Ik denk dat we gewoon... Uh, 100, 180 jaar. Ja, minstens 180 <laughs> jaar ervaring daar hebben staan. Hè. Dus, dat, dat, dus uh, qua timing uh, moeten ze niet gaan lopen zeuren. Daar, uh, daar weten ze nee, alles van. Dat komt helemaal goed. Wat heb je uitgekozen? Ik, uh, nou, ik, dit is uit 1961. En dat is niet zo vreselijk bekend Maar ze heeft uh, hele mooie opnames gemaakt toen tijd met het trio van uh, Pim Jacobs uiteraard hè. Dus Pim Jacobs, uh, piano, Ruud Jacobs Bas, Wim Overgouw, gitaar Maar in dit geval met ondersteuning van Kenny Clark, uh, uh, drums. En dat is toch wel een, uh, ja, een toppertje dit, Ja, als je, als je dit hoort dan, dan weet je meteen waarom je vanmiddag naar de kroeg moet Dus, laten we maar horen I get a kick out of you Met, uh, ...met Kenny Clark en Rita Reis. En wat natuurlijk opvalt... ...dat is Kenny Clark... ...die hier eigenlijk alles doet met de brushes. En dat gaat u vanmiddag in... Uh, ...in de krocht ook horen. Uh, uh, John Engels is een... Uh, ...ik heb het ooit Louis van Dijk... ...op zijn 70ste verjaardag horen vertellen... ...in het uh, Bimhuis. Toen hij die verjaardag afvierde. En toen uh, kwam Louis van Dijk al van... Uh, King with the Brushes. En dat is John Engels. En dat gaan we vanmiddag horen. Het volgende. Uh, na het uh, trio met Rita Reis uh, heeft ze ook een uh, prachtig plaat gemaakt met de big band van Oliver Nelson. En daar spelen ook niet de minste in hoor. Uh, uh, Art Farmer, Luke Konitz, Benny Bailey, Sahib Shihab, bariton. We kennen Jerry een bariton, maar Sahib Shihab is een fantastische baritonspeler. En laat maar eens even luisteren naar uh, Set and Doll. Terwijs en alle van Nelsen. Zet Wat moet je over zeggen? Ja, en vanmiddag te beluisteren in, in de krocht. Met het ja. uh, trio van Johan Alle van Nelsen is vanmiddag niet hoor. Nee, maar ja. wel Johan Clement, Erik Timmermans en John, John Engels. Goed. Hé hey Hans, ik, uh, ik kijk naar het programma natuurlijk van, van de komende, het komende seizoen. Hè, uh, 2011, 2012. Ja. En tot mijn grote genoegen zie ik uh, Frits Landersbergen op de vibrafoon uh, ja. de achttiende uh, acte de présence geven. Ja. En um, ja, hij heeft een Willem Helbreker bij zich. Ja. Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Kan dat? Kan. Ja, dat kan. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Maar, maar het kan. Het kan. Het kan. Nou, uh, uh, Willem Helbreker. Uh, uh, is, het wordt erg veel gevraagd. Uh, uh, uh, al, kijk, je, je hebt ook de sessiebands bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Uh, ja. Daar wordt hij veel voor gevraagd. Het is een. een uh, ja, speelt toch een beetje in de stijl van uh, Stinkets en, en, en Henk uh, Mobley en Dexter Gordon. Dus nou. het is gewoon een hele warme, uh, warm geluid. Dat wordt een, dat uh, Scott wordt dus... Hamilton speelt ook zo, hè. Ja, ja, Ik ja, bedoel, ja. ook al hou je helemaal niet van jazz. Die hebben we trouwens, volgen, uh, Scott... trouwens volgende maand. Ja, maar als je Scott Hamilton hoort spelen, dat is echt zo'n man die een bruggetje kan slaan van iemand die, die helemaal niet van jazz houdt, maar dat toch leuk vindt. Ja, ja. Hè? Zo zijn er heel heleboel mensen van jazz gaan houden toen ze Stinkets des Desafinade hoorden spelen. Toen ja. de tijd, hm. hè. Goed. Heel lang geleden. Hé hey, Hans, maar, uh, we hebben nog maar Maar één ze gaan overigens het, het, het, het, uh, uh, uh, het kerstconcert doen. Ja. Samen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar ik zal het ligt heel van de hand. Dat is, moet uh, goed komen. Moet gewoon goed komen. Ik heb natuurlijk van die Willem Helbreker niets in mijn, uh, nee. in mijn, in mijn uh, bibliotheekje ja. gevonden. Ik maar wel, het, maar dat komt later wel. Oké, okay, maar wel van Landersbergen. Dus dat, ja. dat staan samen. Ik heb een stuk uitgekozen van Duke Ellington. Uh, ooit gemaakt. En het, is, het heet It Don't Mean a Thing If It comes Cont That Swing. Luistert u naar Fritz Landersberg. Ja, de luisteraars herkenden natuurlijk al de touch van de, van, de, van de tenor van Scott Hamilton. Dit was natuurlijk uh, Skylark. Scott Hamilton, gast op uh, 2 oktober, dus volgende maand. Als tweede gast in de, in de jazzreeks uh, van uh, Jazz in de Krocht, uh, ja. seizoen 2012. -2012. En uh, ja... Een verdere introductie hoeft deze man eigenlijk niet, uh, Hans. Nee, maar dit bevestigt ook uh, wat ik net vertelde: over je hoeft niet van jazz te houden om dit mooi te vinden. Nee. Hè? Ik bedoel, het gaat om op, op welk moment van de dag. Of je het ook hoort hoor. Ik, ik bedoel, nu is het prima. Uh, ja. Maar op een ander moment. Het is ook afhankelijk van stemmingen. Goed. En dat uh, Hans, we hebben nog maar. Uh, in de stemming zitten we al ja. uh, volledig natuurlijk nou ja, vanmiddag. Het... Maar we hebben nog maar een kwartiertje. Ja. Dus ik wil uh, even met spoed een volgende. Ja stuk uh, laten nou, horen. Wat heb je uitgekozen? Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, uh, kijk, over smaak valt niet te twisten. Dat weten we. Er zijn mensen die vinden Rita Reis fantastisch. En er zijn mensen, als ze Rieterijs horen, zetten ze de radio wat zachter. He, Tom. Dat begrijp ik. He, Tom? Uh, heb je mij niet horen zeggen. Maar een goede verstaander heeft dan een half woord genoeg. Uh, en er zijn mensen... Ja, die, die, en die vinden dan die Big Band prachtig. Dat vind ik ook mooi. Uh, de, en dan heb ik hier... En echt, Tom, hij, hij is echt alleen maar voor jou, hoor. Uh, de opvolgers van... Uh, de Air Force Band van Clan Miller en de Airmen of No. doen dat toch wel erg goed. Dus die doen nog maar een keertje een String of Pearls. Ring Of Pearls, uitgeschreven door Clint Miller uh, en de naam zegt het al omdat hij voor zijn vrouw een parelketting ketting had gekocht. En toen eraan uh, gevraagd werd aan Clint Miller: Goh, wat levert zo'n platum nou op toen de tijd? Nou, ze krijgen er ongeveer 2 dollar cent voor. Toen zei iedereen: Vandaan dan verdien je niet veel en daar heeft hij maar verkoopte 20 miljoen. Eh? Dan is het dollar, Dat is wel anders dan. Dan is het toch weer aardig. Ja. Uh, het volgende. Ja, die, die, die, uh, uh, die Quincy Jones, het is toch, uh, het is toch geweldig wat hij doet. Maar wat we nu krijgen, die uh, 2 minuut 16, dat is toch ook een beetje gekkigheid, maar niet helemaal. Want uh, uh, je kan natuurlijk opnoemen met wie hij allemaal wat heeft gemaakt en wat heeft opgenomen. Ja, je kan beter zeggen met wie hij het niet heeft gedaan. Maar de man is zo ongelooflijk veelzijdig. En dit is, dit is wel bijzonder hoor, want hij heeft ooit een keer een opname gemaakt met Amy Winehouse. Mm -hmm. Die pas overleden is. Ja, en dat is dit nummer. Oké. Okay. Maar, wat zingt zij nou? Uit 1961. Het is een poosje geleden alweer. Ja. It's My Party van Leslie Gore. En dat was toen de tijd. Natuurlijk, daar zijn we mee opgegroeid. He, dat, was van, dat, was, dat was toen de tijd in de discotheken. Maar Quincy Jones heeft er met Amy Winehouse toch wel weer iets bijzonders van gemaakt. En... Ja, dit soort, uh, dit soort bijzondere dingen uh, hoort er ook bij. En Laten we naar gaan luisteren. We ook maar weer eens even gaan horen. Hoe heet het stuk? It's my party. Ja, yes, Change my heart. You don't love me no more Every time I call you on the phone Somebody tells me that you're not at home So unchain my heart baby. and baby I'm under your spell Feel like I'm in a trance And you know not well That I don't stand a chance So unchain my heart Under your spell feel like I'm in a trance Oh, you know that well That I don't stand a chance So unchange. Jazzorkest me be. oh me me concert met Metal en Bell and chain my heart Ja, luisteraars, dat was uh, heel snel. Ik, ik, meestal heeft Hans, die uh, vertelt van alles. Maar goed, nu was hij wel heel kort. Het is ik ook moest nooit, het snel vertellen. Dat is ook nooit goed, Hans. Maar goed, luisteraars, we zitten natuurlijk alweer <laughs> tegen de klok van 12. En Sieve uh, M.D.S. Uh, zitten vanmorgen alweer uh, op. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd. En als extra gast uh, Hans Rijmers en, uh, ja, en Hans Sandberg. Nogmaals, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, ik stop natuurlijk met mijn favoriet chatbeker. Maar één ding is zeker. Al, half vanmiddag Van half drie. Begint het uh, concert van uh, Rita Reis in de krocht. Met het trio Johan Clement. En op de drums als speciale gast Johnny Engels. Gaat u wat anders doen? Het lijkt me sterk. Maar dan uh, één ding uh, is zeker dan weer. Volgende week tussen tien en twaalf uur. Opnieuw ZFM Jazz. Tot dan luisteraars. I should view, but moonbeams being gold are something I can't behold. Cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but there's nothing that strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I don't.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 Dit is John Hoka van de ANWB in de Randstad zal er...